Drie uur, Anouk Thijssen met het NOS-journaal. VVD-leider Rutte en CDA-voorman Buma zijn opnieuw in botsing gekomen... met PVV-leider Wilders over de oorzaken van het mislukken van het overleg in het katshuis. Rutte zei in het NOS-lijstrekkersdebat dat Wilders het partijbelang boven het landsbelang liet gaan. Wilders zei daarop dat Rutte als een gek vasthield aan de eisen van Brussel... om te komen tot een tekort van 3%. Eerder in het debat zei Rutte dat het grote gevolgen voor Nederland heeft als landen in Zuid-Europa de euro zouden verlaten. Hij benadrukte dat die landen aan de strengste eisen moeten voldoen om te worden geholpen. PvdA-leider Samson liet in het debat weten graag met de SP samen te werken in het kabinet, maar dat beide partijen samen geen meerderheid halen. Samson zei dat SP en GroenLinks het dichtst bij hem staan, maar dat het eerst over de inhoud moet gaan. Ruim de helft van de zwevende kiezers heeft bepaald op welke partij hij gaat stemmen. Dat blijkt uit een peiling die onderzoeksbureau Ipsos-Sinnoveed heeft uitgevoerd tijdens het NOS-slotdebat. 47 procent van de duizend ondervraagden heeft nog geen definitieve voorkeur voor een partij. Alle ondervraagde kiezers zijn in ieder geval wel van plan om te gaan stemmen. In Libië is een Amerikaanse functionaris omgekomen bij de bestorming van het consulaat van de Verenigde Staten in Benghazi. Woedende militieleden belaagden het gebouw waarin het consulaat is gevestigd en staken het in brand. Het gebouw zou grotendeels zijn verwoest. De militieleden zijn woedend vanwege een film waarin volgens hen de profeet Mohammed wordt beledigd. Het zou gaan om een film die wordt geproduceerd door de Amerikaanse pastoor Terry Jones en mede gefinancierd door in Amerika wonende Egyptische kopten. Gisteren, dinsdag, werd vanwege dezelfde film in Egypte de Amerikaanse ambassade in Cairo door betogers belaagd. De demonstranten beklommen de muur en haalden de Amerikaanse vlag neer. Die werd vervangen door een zwarte vlag met islamitische tekst. Het weer. De komende uren neemt de bewolking toe en komen overal in de kustprovincies buien voor. Het koelt af naar een graad of negen. Overdag wisselend bewolk met in de ochtend enkele buien. De middag verloopt grotendeels droog en het wordt niet warmer dan 17 graden. Dit was het NOS-journaal. Dit is Radio 1. Nog steeds wakker. Anne de Jong en Ingeloe Stol. Goedenacht, u luistert naar de speciale WNL-verkiezingsnacht. Morgenochtend om half acht gaan de stembussen open. En deze nacht sluit WNL met u de verkiezingscampagne af. In het komende uur hoort u waarom sommige mensen vandaag ver van de stembus blijven. Hoe de nummer 38 op de lijst van de VVD toch de moeder inhoudt. En ook gaan we het komende uur met verschillende politieke kenners praten over hun favoriete campagnemoment van 2012. Staat u op een lijst voor deze verkiezingen? Bent u kandidaat, Tweede Kamerlid en bent u ook nog wakker en luistert u Radio 1? Bel dan 0800 112. We willen graag u even horen over de spanning misschien wel vanmorgen. En natuurlijk even een gratis campagne-momentje nog zo op Radio 1. Dat lijkt me toch niet mis. 0800-1121. De laatste algemene beschouwingen werden niet onthouden door de inhoud... maar vooral door het ackefietje tussen Rutte en Wilders. Doe eens normaal, man. De kanten stonden er vol mee en iedereen nam het zinnetje over. Zo ook schrijver Roel Tanja. Hij kan niet genoeg krijgen van zulk debatvuur en wijde er een geheel boek aan. In zijn boek Doe eens normaal, man... dook hij de geschiedenis in van de politieke grappen en beledigingen. Meneer Tanja, goede Goedenacht. Goedenacht. Ja, die, die beledigingen en uh, natuurlijk ook vlotte praatjes en op de man spelen... werkt dat nou eigenlijk om meer stemmen te krijgen, denkt u? Uh, als je het echt heel goed doet, wel, ja. <laughs> als je het kan als een Churchill, uh, waarbij iedereen een ziet, ja, dan, uh, dan werkt het wel. En in Nederland? Uh, als we en in naar... Nederland? Nou, ik zeg altijd, we hebben toch de democratie die, die we verdienen... We hebben dat, hu dat soort huur inderdaad net niet. Dus nee, ja. ik denk niet dat het hier echt goed werkt. Dus doe eens normaal man, doe zelf normaal man. Dat, was, uh, dat sloeg een beetje de plank mis uiteindelijk volgens u? Ja, dat sloeg uh, volledig de plank mis uh, wat mij betreft. Ik vind het prima om inderdaad ruzie te maken. Maar dit niveau vond ik zo laag dat, zoals ik zelf schreef... Uh, van, zo uh, debatteerde ik op de kleuterschool. Hm. En dat is uh, tot niet de bedoeling in de Tweede Kamer, denk ik dan wel. Maar... Hoe, hoe kijkt u naar de campagne van dit jaar? Uh, ja, behalve dat die wel verrassend is natuurlijk. Met, uh, het is natuurlijk een peilingencampagne. We uh, peilen elke dag en elke dag zijn er meer veranderingen, wat ook heel vreemd is, maar het zal wel. Dus dat vind ik wel spannend inderdaad. Maar uh, mijn hobby van leuke uitspraken uh, zoeken, uh, ja, ik kom er toch niet zo heel erg veel tegen. Niet echt, niet echt veel uitsmijters dus deze campagne? Nee, nee. Ik heb er wel een hele leuke van Frits Bolkestein. Die zei over Haarsma Buma. Hij is zo saai als koude aardappelen. Dat vond ik wel mooi. Want hij wel natuurlijk zelf een hete aardappel in zijn keel. Heeft. Hm. Dus die vond ik wel, wel grappig. Maar het is toch ook wel eens lekker als het een keer over de inhoud gaat... in plaats van elkaar maar af te bekken? Dat is natuurlijk is uh, veel normaal belangrijker. Maar zo af en toe wat, uh, wat leuk zeggen. Een goede grap. Neem inderdaad bij de vorige verkiezingen een roemer. Ja, dat... Uh, dat, ja, dat, maar daar word ik wel vrolijk van, moet ik zeggen. Ik, volgens mij was het Kees van de staai die zei dat het een slagpartij zou worden, deze verkiezingen. Heel veel op de man spelen, misschien wel gemeen. Maar eigenlijk, en, en verbeter me vooral als het uh, niet waar is, want u heeft zich er meer in verdiept... is het alleen, zoals verwacht, Geert Wilders geweest die, uh, die, die dit geprobeerd heeft. Die heeft nog een keer gezegd dat uh, volgens mij dat tot een mietje was, volgens mij. Ja. En, en, en, maar voor de rest, van Samson en Rutte en, en Roemer, die vielen elkaar wel aan, maar niet echt uh, onder de gordel ofzo, of zo. Nee, zeker niet. Nee. Nee. En dat, is inderdaad, uh, dat vind ik ook wel opvallend. Ik had een, de, wat dat betreft uh, ook wel een fellere campagne gedacht. En laten we eerlijk zijn, uh, uh, Samson en Rutte zijn, zijn toch tot elkaar veroordeeld. En zoals Haarsman nu al zei, ze hebben met potlood hebben ze al een afspraak in hun agenda's gezet. Ja. En ja, ik denk dat toch dat een van de redenen is dat ze toch wel een beetje liefjes voor elkaar zijn. En, en, en was Wilders dit jaar weer net zo in vorm als andere jaren? Of, of, of had hij een, nou ja, toch, toch niet helemaal de touch die hij eerst de andere jaren wel had? Met echt uitspraken die echt zijn blijven hangen? Nou, echt blijven hangen. Ik heb, ik heb wel een paar leuke van inderdaad gehoord uh, van het geld moet naar de zieken en niet naar de Grieken. Die vond ik uh, wel aardig. Ja. En inderdaad dat die uh, Rutte uh, verweet van uh, u droomt zelfs in het Grieks. Ja, dat, uh, dat zijn aardige, maar nou niet van uh, jongen, jongen, ik uh, haal mijn boek uit de markt want dat heeft geen zin meer. <lacht> nu gaat uw boek al over de geschiedenis van gevleugelde uitspraak. Heeft u nog een paar mooie voor ons? Ik heb uh, tientallen mooie voor jullie. Uh, een hele oude. Een, boek, een heel boek, een hele oude. Uh, dat is van Benjamin really. Die is uit de 19e eeuw. Die zei over zijn tegenstander Gladstone: Als Gladstone in het water valt is er een ongeluk. Als iemand hem eruit haalt is het een ramp. <laughs> dat was al in de 19e eeuw deze. Van de 19e eeuw, ja. En wat Toen waren ze al een... scherp. Ja, nee, die Engelsen zijn toch wel een beetje voorbeelden voor ons. Uh, kunnen we het in Nederland dan wel? Of moeten we het eigenlijk niet eens proberen? Ik denk niet dat we het moeten proberen. Het is onze landsaard nu eenmaal. Uh, Blijven bij. We hebben aan uh, komiek en cabaretjes. Uh, zijn we erg, erg leuk. Maar uh, van onszelf zijn we dat waarschijnlijk tot net even net niet. Maar ligt dat niet ook een beetje aan de taal? Ik bedoel, ik vind grappies in het Engels sowieso al wat gevatter of zoiets. Ja, dat. Uh, zou daarmee te maken kunnen hebben. Maar. Ja, ik denk, ik denk toch inderdaad een beetje de uit. We zijn, we zijn toch wel een beetje netjes. We zijn wel alles bij elkaar nog steeds wat te mm. uh, Dus wat dat betreft, nee, we, we hebben het gewoon niet zo. En, en aan de andere kant een beetje lachen bij zo'n debat. Dat is altijd nog wel leuk, maar het gaat uiteindelijk toch gewoon om die naad dat, uh, dat is waar, ja. ja. En, en, en dan, uh, bijvoorbeeld als we dan dat laatste nog kunnen voorleggen wat uh, meneer Van Haarsma Buma deed bij De Wereld Draait Door. Die ging een soort stand-up doen. Ik vond ja. hem persoonlijk heel erg leuk en geslaagd. En vanavond mijn buurman komt sowieso een beetje grappig uit de hoek de laatste tijd. Is dat dan nog leuk, zeg maar? Niet heel erg snerend zoals Wilders dat kan, maar echt gewoon grappig? Of... Ja, nee, daar dat is een heb positieve Ik heb uh, er erg van genoten. En, ah. uh, het is natuurlijk grappig, de man uh, heeft weinig charisma. Maar het is verder een hele aardige vent waar we eerlijk zijn. <laughs> het, hij, en hij doet leuk mee. Dus uh, ja. Nee, ja maar ik uh, heb vooral het idee dat hij nu leuk uit de hoek komt, nu hij weet dat hij toch een beetje verloren heeft. Dat zou kunnen, maar dat wist je waarschijnlijk al toen je eraan begon, neem ik aan. Ja, maar dan word je misschien heel naar geestig en grap. Of naargeestig, ja. En de, ja. ja. Maar uh, ja, zoals je bij een robber zie je wel aan, dat is een uh, vrolijke brabander. ja, er zit wel een grap in. Dat zie je bij hem, maar helemaal niet aan, uh, aan de buitenbaan. Nee. En ze zitten er wel degelijk in, inderdaad. Okay. Uh, Roel Tanja, schrijver van het boek Doe eens normaal, man, over politieke grappen en beledigingen. En daar eigenlijk de geschiedenis van. Dank u wel. Oké, okay, graag gedaan. Het is 9 over 3. U luistert naar de speciale WNL-verkiezingsnacht op Radio 1. Onze actualiteitenredacteur Robert Smit heeft de hele avond televisie gekeken. Ik zie dat je vierkante ogen hebt inmiddels. Ja. Maar wat was er op televisie? Nou ja, Po Nieuws was er bijvoorbeeld. En uh, daar ging Rutger Kastrikum voor de verandering een keertje op in kunst en cultuur. Hij nam een bezoekje aan ondernemende kunstenaars. Het is steeds moeilijker van ons vak te leven. De subsidiekranen zijn inmiddels dicht... En dus hebben we besloten mee te gaan met de graaicultuur. Ja, en met welk onderwerp kun je nu beter graaien dan ooit als kunstenaar? Met een politicus, Geert Wilders bijvoorbeeld. Daarom reizen de mannen af naar PVV-bolwerk Volendam. Een marktkraampje op de dijk. En ja hoor, de producten vliegen over de toonbank. Haarspray alla GW. We hebben de welkomstmat. Mensen doen we eens normaal, het gezelschapsspel. Geert Wilders is onze muze. En die muze levert aardig wat geld op in Volendam. Al gaat het ongetwijfeld ook het nodige gezeik opleveren. Meneer, u bent de trotse eigenaar van een Wilders dekbed. Ja, dat is geweldig. U gaat daaronder slapen? Ja. U bent de vrouw? Ja, zeker. U bent het er ook mee eens? dat Nee. Oh, nee? Nee. U slaapt gescheiden? Nee. Maar uh, ik wil niet onder Geert Wilders liggen. Ik niet. De NOS die ging vandaag nog één keer op in de Paralympische Spelen. De medaillewinnaars werden gehuldigd in Den Haag. En tussen al het campagnegeweld door deelde minister Edith Schippers de nodige lintjes uit. Zo kwam ook gouden medaillewinnares Marlou van Rijn aan de beurt. Toch? Maar Lou, jij won in Beijing. Oh, oh, stop. Dit gaat fout. Van Rijn was vier jaar geleden nog niet eens een Olympisch atlete. Minister Schippers, herstel u fout nou nog. Je bent al koninklijk onderscheiden en ik vind het... Je bent niet koninklijk onderscheiden. Nee, minister Schippers. Wat gaan we nou doen? Maar, dan passen we het gewoon aan. Ik denk dat ik het uit mijn hoofd kan. Dat het haar majesteit de koningin heeft behaagd om jou te benoemen tot ridder in de Orde van de Wajen Massa. Ja, erg gemeend, dus, minister Schippers. Maar het was wel een close call, hè, Marlou van Rijn? Ja, ik wilde wel graag het lintje. Ik was een beetje bang dat ze met deeltje kwamen, die nu vast ook heel erg mooi is. Maar ik wilde toch liever het lintje. Nou, Eindgoed, goed, al goed. Uh, tot slot, de wereld draait door. Ja, Anne liet het net al een beetje vallen in het gesprek met uh, Roel Tanja. Maar uh, Siebrand van Haarsma Buma zat de hele uitzending aan tafel. De persiflages van Rutte, Samson en Roemer schoven ook aan. En zij gaven alvast een inkijkje in hun overwinningspeech van woensdag. En ook aan Buma werd de onvermijdelijke vraag gesteld. Een klein voorproefje op wat er vanavond, morgenavond laatst gaat gebeuren. Bent u zo sportief dat u zegt, nou dan laat ik ook even 30 seconden, een half minuutje, misschien een minuut horen van mijn speech morgenavond? Tuurlijk! Ja, erg sportief. Buma stapt op het toneel. Voor zijn historische toespraak moeten natuurlijk wel eerst de nodige voorbereidingen worden getroffen. Doe mijn microfoon het? Want bij het CDA moet je altijd eerst het geluid testen. Ja, en als het aan Buma ligt, gaat het morgen helemaal goed komen. Deze verkiezingsuitslag is historisch. Nog nooit zat Maurice de Hond er zo ver na. <lacht> Wat hebben die CDA'ers jou gefopt, Maurice? En tot zover, het mediaoverzicht. Dankjewel, Robert Smit en uh, Hilarisch. Uh, Heerlijke Boema-reactie. Het ja. is jammer hè, dat we dat morgenavond niet echt kunnen zien, die speech. Ja. Nou ja, misschien. Dat wordt denk ik wel uitgezonden hoor. Op de NMS en alle <lacht> andere mensen die het gaan volgen. Wij volgen in ieder geval nog een klein beetje de resten van de campagne. Want tot morgenochtend volgen wij dat hier op uh, Radio 1. Tot zes uur doen we dat. En uh, we zeggen het eigenlijk al bijna de hele nacht... dat de stembussen dan ook bijna open gaan. Om half acht gebeurt dat. En dankzij de spannende machtsstrijd van de afgelopen weken... wordt er een hoge opkomst verwacht. Maar er zijn natuurlijk ook altijd mensen die thuis blijven. Martin Rozema, politicoloog aan de Universiteit van Twente. Goedenacht. Goedenavond. Het uh, democratisch recht is het grootste recht dat we hebben, zeggen we wel eens. Waarom komt dan toch niet iedereen naar de stembus toe? Ja, er zijn uh, een aantal redenen is daarvoor. Uh, de, de belangrijkste is uh, eigenlijk dat de opkomstplicht is afgeschaft hè, in 1970. Voor die tijd lag de opkomst tussen de 90 en 95 procent. En dat was altijd een goed motief. En op het moment dat die uh, opkomstplicht vervalt, zakt het echt in. En dan zie je dat uh, ja, vooral de kiezers wegblijven die de politiek wat minder volgen. Die niet zoveel binding hebben met politieke partijen. Hè. Voor veel mensen zijn er toch andere dingen belangrijker dan politiek. Hè. En uh, dat, dat is een belangrijke reden. En daarnaast zien we tussen verschillende groepen als we kijken naar achtergrondvariabelen als leeftijd. ...religie, etniciteit zien we ook wel verschillen tussen de groepen. Maar de belangrijkste reden is toch dat een boel mensen zich niet zo met politiek bezighouden... ...en dan ook niet gemobiliseerd worden, zelfs niet bij de Kamerverkiezingen. Nee. En is dat dan de schuld van de politici die niet genoeg overtuigingskracht hebben... ...om mensen toch naar de stembus te krijgen? Of is het sowieso, nou ja, laten we zeggen, een soort groep die sowieso niet bereikt kan worden... ...zelfs met het meeste charisma en de beste plannen en ja, weet ik veel maar wat? Ja, het is een combinatie van beide. Er zijn, er zijn mensen die gewoon echt nauwelijks bereid kunnen worden... hoe goed die politici het ook doen. Hè, omdat ze nieuws nauwelijks volgen of er geen aandacht aan besteden. Maar er zijn ook mensen die er in principe best voor openstaan... wat zich gewoon niet aangesproken voelen. En wat we wel hebben gezien was, met name toen Tim Fortuyn opkwam... Hè, dat een groep kiezers die daarvoor thuis bleef... dan toch weer naar de stembus kwam. Hè, en misschien dat Wilders die groep nu tot op zekere hoogte ook aanspreekt. Uh, dus, maar het heeft dus ook zeker te maken hè, met zijn de, zijn de politieke leiders... die. ...de kiezers aan weten te spreken. En dat zijn met name de, de, de kiezers die wat cynischer zijn... ...of wat, wat minder affiniteit met de politiek hebben... ...die zijn veel lastiger te mobiliseren. Maar mensen als Pim Fortuyn in de tijd... ...of Geert Wilders nu... ...en tot op zekere hoogte de SP... Hè, die die weten die, die onvrede die er soms is wel wat beter te mobiliseren... Dan, uh, dan in de periode dat zij nog wat minder groot waren. Dus dat scheelt wel een beetje. Maar weten we ook om, om wat voor soort mensen het draait? Is het met een, Wel met een Nederlandse afkomst of is het een, met een etnische minderheid? Waar, om wat voor soort mensen hebben we het? Ja, je ziet een aantal patronen. Hè. Om met het laatste te beginnen, uh, bij, uh, bij allochtonen... of mensen met een andere etnische achtergrond... zien we dat de opkomst heel laag is. Uh, er was recent ook een onderzoek waarin werd geschat... dat het percentage richting 45 procent zou gaan, terwijl het bij de allochtone Nederlanders rond de, de, de opkomst in het algemeen wel in de buurt van de 75 zit. Dus daar zie je hè, een duidelijk verschil. Maar we zien bijvoorbeeld ook grote verschillen bij religie. Mensen die christelijk zijn en met name de mensen die wat vaker naar de kerk gaan, die zijn wat plichtgetrouwer. En die gaan naar de stembus. En we weten ook uit onderzoek dat het idee dat mensen hebben... van als dat stemmen een plicht is, ze ook naar de stembus brengt. Dus de opvatting die mensen hebben speelt een rol. Mm -hmm. We zien leeftijdsverschillen. Bij jongeren is de opkomst vaak wat lager. We zien ook inkomensverschillen. Bij mensen met lage inkomens zijn de opkomstcijfers wat lager. Dus dat soort achtergrondkenmerken, zou je kunnen zeggen, spelen ook een rol. En dan zien we duidelijk verschillen tussen groepen. En het gevolg is ook dat sommige groepen iets minder goed vertegenwoordigd zijn... in de Tweede Kamer dan andere. Ja, maar als we nou naar de opkomst kijken, wat verwacht u dit jaar? Ja, het is heel lastig. Het is echt koffiedik kijken. En ik zeg wel vaker, wetenschappers zijn geen waarzeggers. Um, maar als ik zelf een inschatting moet doen, denk ik, nou, de vorige keer was het 75 En dat was in 2010. De keer daarvoor was het 80 Ik zou eigenlijk ver, ver, verbaasd zijn als het echt boven die 75 uitkwam. Um, we hebben het nooit onder de in de buurt van de 70 gehad of daaronder, maar ik denk een factor die meespeelt, die voor een deel verklaart waarom het het ene verkiezingsjaar dat ook eens wat hoger is dan de andere, is dat duidelijk is wat er precies op het spel staat. Ja. Um, en dat ook uh, kiezers daarom geven. Hè. En het lijkt me wel heel duidelijk dat het gaat om de vraag uh, uh, Rutte of Samson... Wie, wie... U zet in op 75 zei u net, volgens mij? Ja, ik okay. zet, ik Wat zet zeg in, Jij in tussen 70 en 75 procent. 70, denk, nee, we willen een nummer horen. een dan een uh, wetenschappelijke uh, ja, voorstelling. Nou, maar, uh, laten dat, we dat dan lekker gokken. Nu mijn... ja, een nummer noemen, 75 of 70, of iets ertussen. Uh, ik, ik denk echt ertussen. Dan, uh, dan zeg ik uh, 72,38. Heel, <lacht> heel specifiek. Ingeloe? Ja. Ik, ik ben optimistisch. Ik zeg uh, 75,8. 75, dan zeg ik uh, 74,3. 31, sorry. Nou, wie er het dichtstbij zit, krijgt een taart. U in ieder geval bedankt. Martin Rozema, politicoloog aan de Universiteit van Twente. Dank u wel. Graag gedaan. Goedenacht nog. In de studio op Radio 1 is nog steeds bij ons te gast Jessie Maria... Zij is een singer-songwriter en ze heeft al twee nummers gespeeld in het eerste uur. En zometeen, dan hoort u haar weer op Radio 1. Aan al het campagnegeweld komt een einde. En dus vragen we al de hele nacht trouwe politieke volgers naar hun campagnemoment van 2012. En nu is de beurt aan debat- en communicatietrainer Victor Vlam. Goedenacht. nacht. Wat vond u van de debatten in het algemeen? Nee, um, vond ik ze uh, erg veel dezelfde thema's herhalen. Dus het ging steeds over eigenlijk drie onderwerpen. Het ging over de zorg, mm -hmm. het ging over Europa en het ging over de financiële crisis. En nou ja, goed, als je meer dan één debat hebt gezien, dan heb je op een gegeven moment zoiets van je kan de one-liners voorspellen. Een um, uh, beelders heeft dat tot drie keer toe uh, die one-liner geroepen dat het feit dat euro uh, geen geld is, maar ons geld kost. En zo was er op een gegeven moment heel veel herhaling die terugkwam in die debatten. Zodat uh, dus het betreft uh, vond ik ze uh, soms een beetje saai worden. Maar, maar voor de rest, ik, heb, ik, ik vond ze redelijk beschaafd verder. De, de politici lieten elkaar vaker dan, dan ik in het verleden gewend was om met elkaar uit te praten. Uh, over het algemeen waren ze ook niet zo fel tegen elkaar, met, een, met een kleine uitzonderingen hier en daar. Uh, dus ze waren redelijk beschaafde, dus, wat dat betreft plezierige debatten zelfs om te kijken. Nou, we gaan even luisteren naar het fragment dat je voor ons hebt bedacht. Laten we er maar gelijk even naar luisteren. Ja. We gaan het dadelijk vast een kwartier lang hebben over de kosten van de zorg. Maar ik wil er één ding uithalen waar heel veel mensen zich verschrikkelijk veel zorgen over maken. Fors verhogen van het eigen risico. Leg mij en Nederland nou eens uit waarom u nou zo voor het verhogen van het eigen risico bent. Dan leg ik ernaar uit waarom ik dat een heel onverstandig idee vind. Ik ben niet voor het verhogen van het eigen risico. U bent fors voor het verhogen van het eigen risico. Nee. Dat gaat alleen maar omhoog. De afgelopen jaren alleen maar omhoog gegaan. U wilt de kosten omhoog om naar de dokter te gaan. Een eigen risico voor de dokter. Staat gewoon in uw verkiezingsprogramma. Luister, U wil lichtgeld. Staat gewoon in het verkiezingsprogramma. Nee, niet, niet. In het koedingsprogramma. Nee. Staat er gewoon in. U gaat gewoon alleen meneer, maar, meneer, maar de kosten bij de mensen zal neerleggen. Zullen ik zelf vertellen wat ik wil? Of gaat? Okay. Okay. Meneer Roemer, um, de VVD wil af van al die eigen betalingen. Dus dat zijn die lichtdagen en de eigen betalingen voor ja, de GGZ. Ja, roemer die praat zichzelf dat eigenlijk een beetje wil, klem. Victor de de Vlam, waarom is dit ja. nu uw favoriete campagnemoment? Ja, weet je, dat is de hele zomer hebben we niks anders gehoord dan van er komt een tweestrijd tussen Rutte en Roemer. Ja. Iedereen werkte erop voorbereid, dit is waar iedereen over sprak. En dan bij het allereerste verkiezingsdebat waarbij iedereen aanwezig was, is die tweestrijd eigenlijk al over voordat hij echt begonnen is. Want wat er in dit fragment inderdaad gebeurt is dat Roemer uh, zich uh, compleet uh, vastpraat en dat dat Rutte hem ook gewoon in de hoek zet, alsof, alsof hij een schooljongen is. En maar... jullie hadden het hier in, in de uitzending over het feit dat die debatten Vaak om de, om de inhoud moeten gaan. Maar ze gaan niet alleen om de inhoud. Ze gaan ook over het karakter van een politicus. En toen mensen dit zagen, ik ben vooral altijd ja, Heel veel kiezers op dat moment dachten van. als die roemer daar in Brussel het Nederlands belang moet vertegenwoordigen, dan doet hij dat niet goed, want dan laat hij zich ook daar wegzetten. En dat willen we gewoon niet. Maar, dus maar, uiteindelijk viel roemer door de man. Maar hoe kan dit gebeuren? Die, uh, uh, roemer heeft de hele vakantie de tijd gehad om. Alles, maar dan ook alles over zijn tegenstander, namelijk Mark Rutte en de VVD uit te zoeken. En dan, ja. en, dan en dan komt hij met dit. Dat is toch ongelooflijk? Ik, ik denk wat er gebeurt is, ik vind het ook ongelooflijk, maar ik denk wat er gebeurd is, is dat hij uh, um, uiteindelijk niet goed voorbereid was op die debatten, in de zin dat hij niet genoeg van dit soort debatten heeft gevoerd. Uh, dit is echt ontzettend lastig. Je moet ontzettend veel Maar dit is gewoon goed onthouden wat er in zo'n partijprogramma kunnen. staat. Je kan misschien minder charismatisch overkomen. Je kan misschien uiteindelijk uh, je, je laten overroelen door iemand als je niet ervaring hebt. Maar dit is echt puur inhoudelijk gewoon ja. een, een fout dat hij had kunnen weten. Het is feitelijk fout. Precies, exact. Ja, nee, exact. Dus, maar goed, hij had er denk ik beter mee om moeten gaan. Hij had beter moeten weten hoe hij mee om moest gaan. Als... Rutte nou met dat antwoord kwam, hoe hij dan toch nog door kon pakken... om te zorgen dat hij Rutte lastig uh, uh, maakte. En ik denk dat wat Roemer in eerste instantie dacht bij zichzelf... van, oh, misschien heb ik het wel fout. Mm -hmm. En dat, je bent geneigd om dat te denken. Uh, want Rutte zegt heel stellig dat hij iets helemaal niet wil. Uh, dus ik denk dat de Roemer zich een beetje liet overpluffen daar. Uh, en dat is volgens mij gewoon een gebrek... Aan ervaring in het voeren van dit soort debatten. Roemer is iemand die nooit debatten heeft hoeven voeren om lijsttrekker te worden van zijn partij. Hij is gewoon op het schild gehezen op een manier dat, dat Samson echt moest vechten en Rutte zelf moest ooit ook vechten in het verleden. Dus eigenlijk die heeft Roemer gewoon zelf... te weinig debattraining gehad. Dat is eigenlijk de tip. <laughs> Uh, exact, ja. Ja. Nou, ja. Zullen we hem dat meegeven bij de volgende verkiezingen? Nee, Communicatietrainer nee. Victor Vlam, bedankt hm. voor uw favoriete misschien... campagnemoment van 2012. En misschien bent u wel een geschikte ja. voor uh, Roemer? Kunnen ze u bellen? Ja, wie weet, ze ja, dus we kunnen zeker bellen alsjeblieft. Ja. Nou, okay. We hebben bij we gaan deze gaan ook doorleven. gelijk reclame gemaakt. Dank u wel. <laughs> Graag gedaan. Ik uh, zei het net al, Jessie Maria is nog steeds bij ons in de studio van al het campagnegeweld. Gaan we even rustig luisteren naar wat prachtige live muziek op Radio 1. The Way You Speak My Name. Yes. in my head, read the books about it, had a million chats and none made any sense leaned in took a step back, danced with the distance, And what the hell was I even trying to deny cause we both know that this is just a game of rising this old To a flame Cuz my mind to say Jessie Maria op Radio 1: The Way You Speak My Name. En zometeen komt ze nog één keer terug om een laatste nummer bij ons te zingen in de studio. U luistert uh, nog steeds naar Radio 1, dus vijf minuten voor half vier. Een goede baan opzeggen doe je niet zomaar. En van Groningen naar Den Haag verhuizen is ook een behoorlijke stap. Toch heeft VVD Tweede Kamerkandidaat Arno Rutte het ervoor over. Hij wil naar het Binnenhof. Maar of het hele plan doorgaat, hoort Rutte pas eigenlijk morgen nacht. Hij staat nu op plaats 38 van de VVD-kieslijst en is dus een grensgeval. Goedendag meneer Rutte. Ja, goedenacht. Kunt u nog slapen van de spanning? Nou, ja, het feit dat ik nu in de uitzending ben, doet al vermoeden dat het, dat het niet meevalt. Hoe komt het dat u niet gaat slapen? Nou, het is, het, is, het, is, het is sowieso heel spannend hoe de uitslag is morgen. Maar het is, het is überhaupt een, ja, een hele onzekere periode waar ik doorheen ben gegaan. En ja, totdat de uitslag er is, is het nog steeds heel onzeker. Ja. Ik weet, weet eigenlijk niet precies hoe mijn toekomst eruit ziet. Maar heeft u gedacht dat u in ieder geval zover zou komen? Um, nou, ik heb daar wel ernstig rekening mee gehouden. Ja, op het moment dat ik hoorde welke plek ik op de lijst had, moest ik daar wel even voor nadenken. Juist omdat het deze consequenties kon hebben. Ja. Uh, maar ook omdat ik precies wel wist dat het uh, een, een plek zou zijn waarbij je ook absoluut niet zeker weet wat er van zou komen. Nee, maar gaat u er dan stiekem vanuit dat de VVD 38 zetels zou halen, dus dat u in de Tweede Kamer zou komen? Of dat uh, de VVD gaat meeregeren en u dan later, als er een paar mensen van de Tweede Kamerlijst in de regering komen, als staatssecretaris of minister, dat u er dan nog via een achterdeurtje in komt? Ik hou met allebei rekening. Maar, ik hou echt, met allebei 38? rekening, maar ik, Dat is heel ja, veel, ja, hè? He? Ja, dat is heel veel. Ja, wat is heel veel? De, de, de 31 heeft de VVD momenteel werd daarmee grootste partij, dat is uniek weinig eigenlijk, dat we hebben we nog nooit eerder meegemaakt. Uh, meestal haalt een grootste partij in Nederland toch wel een uh, richting 40 zetels. Dus het is, het is niet onmogelijk. En wat vinden de mensen om u heen van dit plan? Bijvoorbeeld uw familie, die zou ook al moeten verhuizen dan. <laughs> Nou, nee, ik, ik ga sowieso niet verhuizen. Nee, ik, blijf, ik blijf in Groningen wonen en oh, ik zal, uh, zoals veel Kamerleden die, uh, die wat, uh, verder weg, van, van wat verder wegkomen, uh, zo'n zo mooie term is dat, pied-à-terre nemen in, uh, in Den Haag, om daar mm -hmm. door de week uh, te kunnen verblijven. Maar het is nogal een carrière-switch natuurlijk. Ja, het is een enorme carrière-switch. Dus is, uh, u bent naar uw baas gegaan, u heeft gezegd, ik kap ermee, alles uh, in <laughs> lijn gegooid en het is nu werkeloos <laughs> of Kamerlid? Nee, nee, nee, ik heb gewoon nog een baan. Oh. Dus ja, ik heb gewoon nog een baan en uh, ja, ook mijn, uh, mijn werkgever, die, uh, ja, die vindt het uh, enerzijds wel heel spannend en leuk dat ik uh, wellicht Kamerlid word. Maar die heeft natuurlijk ook al wat mee te schaften, want ja, je kunt iemand zomaar van de een op de andere dag kwijt zijn. Mm -hmm. Maar ik heb mijn baan nog niet opgezegd, want uh, uh, ja, dan, ik, uh, ja, in een mij van twee maanden, uh, twee maanden geleden was ook volstrekt onduidelijk hoe de wereld eruit zou ja, gaan zoveel, zoveel durft u ook weer niet te gokken natuurlijk. Nee, daar ben ik ook heel eerlijk in. Nee, het, uh, als ergens uh, een, een vak onzeker is, dan is het wel het vak van politicus. Uh, je hebt de onzekerheid of je überhaupt op beleid lijst komt, dan de onzekerheid... En toch willen jullie het is. doen? Waarom? Ja, ja, ja. Ja, ja, er valt veel te doen in, in, in Nederland. Um, en als ik kijk naar de dingen die ik zelf enorm belangrijk vind en waar ik me ook in mijn werk voor inzet... ...om um, zorg in Nederland betaalbaar en beschikbaar te houden, om maar een thema te noemen. Maar Zijn dat dan, dan ook in... de commissies waar u dan een beetje op hoop mocht hier inkomen? Uh, dat is wel iets waar ik, waar ik mij in ieder geval um, zeer deskundig en heel graag voor zou willen inzetten. Het is niet het enige wat ik in de politiek belangrijk vind, maar uh, ja, dat heeft wel mijn specifieke aandacht. U gaf het al aan, u heeft een drukke baan. U bent ook nog gemeenteraadslid. Heeft u dan überhaupt wel campagne kunnen voeren om misschien nog wat voorkeurstemmen te winnen? <laughs> uh, ja, ja, maar dat, dat is, uh, dat is uh, woekeren met, uh, met tijd. Het, uh, ja, het voordeel van deze campagne was dat hij uh, heel laat en uh, heel laat begon... Eigenlijk na de, na de zomervakantie en ook heel kort van duur was. Dus mm -hmm. ik, ik, ik heb de, de, de inspanningen kunnen beperken voor een deel tot, tot die periode. Uh, maar de afgelopen 2,5 een half week ben ik werkelijk geen avond thuis geweest. Geen weekend bijna thuis geweest. Uh, het was alleen maar werken, campagne, nog meer werken, nog meer campagne. En al nieuwsberichten bijhouden. Dus het is een intensieve periode geweest. Dus voor het eerst. Dus het was uh, ja, allemaal nieuw. Als u elke avond weg was, dan hoopt u dat uw familie nog wel op u stemt? <laughs> ja, ja dat, uh, dat denk ik wel. Ja. Mijn, uh, als mijn familie me niet had gesteund uh, en mijn gezin in, uh, in dit traject dan was ik überhaupt niet aan begonnen. En als laatste een gewetensvraagje. Morgenavond, VVD, 37 uh, zetels gehaald. Grootste partij, bent u dan blij voor de partij of zit u zelf te baden? Nee, dan ben ik, uh, dan ben ik heel gelukkig. Dan hebben we een fantastische uitslag gehaald. En dan, en dan, dan komt u er alsnog uh, in omdat ja, Mark ja, Rutte in ieder geval president of premier wordt. Dan, wordt het, dan komt het bij mij wel goed. Jouw ja, er niemand er zorgen over te maken. Je okay. hebt tot... in ieder geval de goede achternaam ook. Ja, dat, ja, die meevallen kun je soms hebben natuurlijk. We zijn overigens geen familie. Maar op nee. die tijd als mensen denken van nou, die Arno Rutte, dat is wel een aardige vent. Voorkeur mag natuurlijk Kijk, altijd. Ergens in het midden van de kieslijst volgens mij nummertje 38 Arno Rutte. Ja, eerste kolom links, een beetje met de vinger omlaag met nummer 38. Dat komt helemaal goed. <laughs> okay. ja, uitstekende keuze al, nou, zeg ik het zelf. Ga nog even proberen te slapen, zou ik zeggen. Arno Rutte, hij gaat de spannende dag tegemoet. is nummer 38 dus op de lijst voor de VVD. Dank u wel. Ja, dank u wel. Goedendag nog. Het is twee minuten over half vier. uur luistert naar nog steeds wakker de WNL-verkiezingsnacht. Het is tijd voor het Nieuwsminuutje met Robert Smit. Barack Obama heeft momenteel een telefonische vergadering... met de Israëlische president Benjamin Netanyahu. Dat melden officials uit het Witte Huis. De twee leiders hebben een gesprek over het nucleaire programma van Iran. De situatie zou met de dag dreigender worden... en Netanyahu hoopt op een daadkrachtig optreden van grote wereldleiders. Eerder vanavond werd bekend dat Netanjahu tijdens zijn bezoek... aan de Verenigde Staten geen bezoek zal brengen aan Obama. De agenda van de president laat een officiële ontmoeting niet toe. Bij de WNL-nacht hebben we het vannacht uitgebreid over de Tweede Kamerverkiezingen... maar ook de Amerikaanse verkiezingen volgen wij op de voet. Vandaag kwam er niet veel nieuws uit Politiek Amerika... totdat Bill Clinton uiteindelijk nog van zich liet spreken. Op de Universiteit van Florida heeft de Democraat jongeren opgeroepen... om vooral naar de stembus te gaan... De verwachting is dat een grote groep jongeren de verkiezingen aan zich voorbij laat gaan... en de oud-president noemt de stem van de jongeren van uitermate groot belang. Clinton hoopt met de oproep een grote groep kiezers... aan het lijstje van de democratische kandidaat Barack Obama toe te kunnen voegen. Bij gevechten rond het Amerikaanse consulaat in Libië... is een Amerikaan om het leven gekomen. Dat laat de Libische regering weten in een verklaring. In Benghazi viel een gewapende bende de diplomatieke post aan... Reden voor het geweld is een actie op het internet van een Amerikaanse predikant. Hij zette op YouTube een kritisch filmpje over de islam. International judge Mohammed Day. Or as we like to call him here, Mo. Mohammed Mo Day. As we look at his teachings and what he promoted, I believe that you will come to the same conclusion that Mohammed Islam and his teachings are indeed of the devil. Ja, u hoorde, Terry Jones, de, die pastoor, heeft 11 september omgedoopt tot International Judge Mohammed Day. Zo wilde hij dinsdag live Korans verbranden voor het oog van de gehele wereld. Daar heeft hij op het laatste moment van afgezien. En dan de beurzen, want in Azië wordt alweer volop gehandeld. De Nikkei-index is in het afgelopen uur flink gestegen. Met een winst van 1,4% staat de Japanse beurs nu op 8929 punten. Dat is een stijging van 121 punten. En tot zover. Het minuutje. Dank je wel, Robert Smit. Over minder dan vier uur gaan de stembussen open. En we hebben het al heel vaak over gehad. Uh, natuurlijk, tig debatten, miljoenen flyers zijn uitgedeeld. We werden bestookt met campagnevideo's. En om dat campagnegeweld een beetje af te sluiten en te analyseren... vragen wij echt politieke junkies naar hun favoriete campagnemoment. En vanaf zijn vakantieadres is op dit moment Frits Hoefnagel aan de beurt. Goedenacht. Goedem. Morgen. Ja, u bent een politiek dier. Die, die zoeken we voor de campagnemomenten. Maar allereerst natuurlijk de vraag... heeft u er een beetje van genoten, deze campagne? Nou, ja, eigenlijk uh, wel. Hè. Er is uh, uh, genoeg gebeurd, uh, deze campagne. Er was uh, lange tijd was er de vraag... Van, uh, uh, uh, of het allemaal lang genoeg zou gaan duren... of er uh, partijen niet te laat zouden beginnen... met name de SP en de VVD daarvan... Uh, er waren mensen uh, toch bang dat ze te laat zouden starten met hun campagne. Mm -hmm. um, nou ja, als we dan nu kijken, ik geloof dat iedereen toch wel toe is aan verkiezingen uh, nu. Ja. <laughs> dus, uh, ik geloof dat het allemaal lang genoeg hè, ja. duurt, maar dat het, uh, uh, het was kort maar hevig. Heeft, heeft u het vanaf uw vakantieadres goed uh, geregeld en kunt u alsnog stemmen ook vanuit daar, vanuit buitenland? Ja, ja, nee, nou, ik heb een volmacht uh, gegeven. Oh, dus er okay. wordt voor mij gestemd dus, al... En ik denk uh, dat, dat die stem naar de VVD gaat gezien uw achtergrond. Die gaat zeker naar de VVD. En die gaat een, er wordt een voorkeurstem uitgebracht op de nummer 27. Dat is Bas van het Woud. Ik stem uh, al vaak genoeg op één Mark. Uiteraard uh, Mark Rutte en ook uh, de nummer 9, Mark mm -hmm. Harbers. De financieel woordvoerder die. Uh, hij uh, verdient mijn uh, uh, steun, maar Bas die, uh, heeft in 2006 ook meegeholpen aan de verkiezing van Mark Rutte tot ja. uh, de. lijstplikker van de VPD. Hij was vorige week ook nog bij ons in de studio. We hebben uitgebreid gehoord uh, hoe zijn uh, campagne eruit zag. Ja. Laten we eerst even luisteren ja. naar uw fragment. Ja. Meneer Wilders, u verliet de VVD, u verliet het Katshuis, En nou verlaat u de Europese Unie. Ik hoop van harte dat u nog het einde van het debat hier vanavond met ons meemaakt. Zeker. En niet dan ook al weg. Zeker. Het is schadelijk gebeurt. En wat we nou moeten het gaat, doen, is dat ik. En doen... wil dus meneer Rutte nog even uitspreken. Dat was het al. Wat we moeten doen, is ervoor zorgen dat we die Unie versterken. Waarom is dit uw moment? Nou ja, kijk, het, um, het is altijd uh, op het eind moet je altijd nog even kijken van. Wat blijft er nou klaar? Want voor de duidelijkheid, en, dit komt uit het slotdebat, hè? Dit komt uit het slotdebat, Dit is dus wat we, wat we gisteravond nog hebben gehoord. En dit was natuurlijk een mooi moment waarbij Rutte toch nog eens even kon laten zien van waar moeten we eigenlijk nu uh, morgen naar die stem dus toe. En dat is omdat Wilders... Uh, uit dat kapshuis is weggelopen... omdat hij zijn verantwoordelijkheid niet durfde uh, te nemen. En Wilders, die kan wel de hele tijd een hele grote mond hebben. En dat doet hij uh, elke keer ook uh, wel. Maar hier gaf, gaf Rutte hem toch een hele duidelijke tik. En aan het eind van het debat bleek de irritatie ook wel uh, daarover. Uh, Rutte die op een gegeven moment ook nog zei van... ja, kijk, uh, um, uh, zonder u uh, uh, hadden, we, hadden we gewoon door... Uh, hè? of zonder, als u niet was weggelopen dan hadden we gewoon met dat kabinet door kunnen regeren, hadden de maatregelen kunnen worden uh, genomen. En nu zorgt u ervoor, doordat we morgen naar de, naar de stembus uh, moeten, dat misschien uh, Samson wel de premier wordt. Kortom, een stem op Wilders is eigenlijk een uh, stem op uh, Samson, want de enige manier om nu nog te voorkomen dat Samson premier wordt, is namelijk op de VVD stemmen... zodat Rutte in ieder geval weer de premier wordt. Nou, daar was hij heel erg boos over, uh, Wilber. En dat <laughs> kwam volgens mij... dat volgens mij... door deze opmerking eerder in het uh, uh, debat. En dan denk ik... ja, nou ja... dat blijft wel uh, hangen... nu, van dit uh, debat. En dat neem je dan dus ook mee... naar uh, uh, de stembus. Dus ik vond het een hele mooie... mooie samenvatting... Uh, van, van, ...van wat er eigenlijk was gebeurd. En waarom we zitten in de situatie waarin we nu zitten. Vond u het ook een mooi slotdebat? Um, ik vond het wel een... Uh, ik vond het een redelijk goed uh, uh, slotdebat. Het was natuurlijk... Uh, uh, uh, hey, alles bij elkaar duurde het misschien wat lang. En ook uh, de, de, de, de, wat veel deelnemers. Maar uiteindelijk had je natuurlijk toch... Ik zal maar zeggen... het. Het slot van het slotdebat, <laughs> dat uh, uh, gaf toch uiteindelijk wel uh, aan van ja, welke keus ligt er nu eigenlijk voor. Ik vond bijvoorbeeld ook wel het debat tussen Samson en, en uh, Roemer wel, uh, wel mooi. Uh, je zag toch dat ondanks het feit dat ze een hele jaar lang hadden geprobeerd om toch een beetje samen op te trekken, dat ze het toch eigenlijk onderling ook wel vinden dat er verschil uh, uh, zit en dat het niet helemaal één pot uh, uh, nat is. Nou ja, dat is voor een kiezer natuurlijk wel van belang... op het moment dat je een keuze wil maken... en je zou willen kiezen tussen één van die twee. Nou, we gaan er ook verder over praten. Blijf nog even hangen, Frits. We gaan er verder over praten met onze WNL-politiek redacteur Kamman Oela... want jij hebt het slotdebat ook gekeken. Wat vond jij daarvan? Ja, het was weer een debat zoals een veel ander debat. Wat Frits net eigenlijk ook al zei. Heel veel uh, deelnemers, alle, alle, of alle fractievoorzitters nu, dus tien stuks. Hero Brinkman ook, lijsttrekker van uh, uh, Democratisch Politiek Keerpunt. Gaan we vermoedelijk niet meer terugzien, denk ik zo. Maar hij was daar wel, dus er waren weer heel veel, uh, heel veel mensen die aan het debat mee moesten. En dan krijg je van die één-op-één debatjes, dat is allemaal weer gelood. Dus het waren ook een beetje gekke debatten. Duurde hij ook weer zo twee uur, tweeënhalf uur... wat we een beetje zien de laatste tijd? Het zou dus dat dat niet alleen mee. heel veel zijn, maar echt heel lang ook. Nou, ze liepen maar acht minuten uit. Uh, het was één minuut, uh, of één uur achtentwintig ongeveer. Dus het, het anderhalf uur viel nog wel mee. Uh, maar we kregen van die gekke combinaties ook. Zo, ik ben het met Frits eens, dat het was een goed debat. Roemer, uh, Samsom, interessant om te zien. Wilders-Rutte, mooie aanvaring. Maar ja, het, het echte debat, je wil gewoon Samsom met Rutte zien. Dat gebeurde uh, weer niet. Uh, het vernein zat hem wel in de staart. Maar uh, hoe was de felheid van die debat? Ja, de felheid. Kijk, het, is net, het is net hoe je het bekijkt. Hè? In die debat het, het, het, het werd fel op, uh, op, op onderlinge punten. Het werd fel om van een stem op die is een stem op die... Uh, op de inhoud was het niet heel veel. Behalve op Griekenland, over Europa. Daar was Rutte heel duidelijk resoluut richting, uh, richting Wilders. Maar richting het einde van het debat zag je dan toch. Want ze hadden elke keer ook zwevende kiezers. Want heel veel mensen zweven nog. 40% van Nederland. Zwevende kiezers mochten vragen stellen. En die stonden daar ook. Er werd dan keurig antwoord op gegeven. Want dat is de kiezen. Daar moeten we respect voor hebben. En vervolgens mochten ze met elkaar in debat. Nou, dat moest een beetje op gang komen. Ferry Mingelen, Dominic van der Heijden zijn natuurlijk ook goede duiders. Maar niet hele goede debatleiders, zeg ik uh, bescheiden. Um, dus je zag daar ook dat, dat zij dat ook moeilijk van om het op gang te krijgen. Mm. Maar het lukte soms wel. Uh, Frits Hoefnagel, je hebt denk ik uh, alle, of de meeste debatten in ieder geval gevolgd heb je op zo'n avond, behalve dat het dan nog nou ja, een beetje fel eindigt, nog iets heel nieuws gehoord? Of, of is alles wel een beetje gezegd? Ook nu zo tegen deze verkiezingen aan. Nou ja, ik ben met je eens dat het echte debat, namelijk uh, Rutte Roemer, wat het natuurlijk uiteindelijk is geworden. En wat wel weer, uh, sorry, uh, Rutte uh, Samson. Mm -hmm. En dat is het natuurlijk uiteindelijk uh, uh, geworden. Um, dat zat er wat verpakt in. Um, en uh, kijk, de, de, de, uh, de, toen we begonnen aan deze uh, campagne, een paar weken uh, geleden, toen uh, stond de SP heel erg goed uh, en hoog in de peilingen. Uh, en het is Samsung gelukt om veel van de kiezers die van plan waren, waar ze oorspronkelijk van PvdA-huizen zijn, om op de SP te gaan stemmen, om die toch terug te halen. En dat is natuurlijk een hele, hele knappe prestatie toch van uh, Diederik uh, Samson. En daardoor is het eigenlijk, verwacht je vooral dat er een debat dan komt... uiteindelijk tussen Rutte en, en uh, Samson. Van wat is nou het grote verschil wanneer uh, je je stem geeft aan de een of aan de ander. Maar voor de kiezers is denk ik... Dat niet een enorme uh, keus. Want je kiest niet tussen een van die twee. Je kiest eigenlijk voor een, voor een boel. Ja. Dus, dus als je links wil stemmen. Dan, dan, dan zul je eerder Samson uh, willen stemmen. Om te zorgen dat die de grootste wordt. En als je links uh, niet uh, groter uh, wil maken dan, dan rechts. En juist rechts wil stemmen. Dan zul je eerder op Rutte uh, willen stemmen. Nou ja. En een één op een Rutte-Samson aan het eind... dat was natuurlijk eigenlijk toch wel uh, mooi geweest. Ja, dat hebben we niet gezien. Nou, dat hebben we niet gezien, maar uh, wie weet wat we de komende weken nog allemaal zullen zien. Campagne tegen Frits Hoefnagel vanuit zijn vakantieadres. Dank je wel. En ook uh, onze WNL-politiek okay. uh, redacteur Cameron Oena, We zien jou zo meteen weer terug volgend uur. Onze zeventienjarige verslaggever Rens Goosling, die mag natuurlijk nog lang niet stemmen... Of eigenlijk, moet nog een jaartje wachten. Dan laten we hopen vier jaar als het kabinet eruit komt en er zit. Maar hij vindt de verkiezingen wel machtig, machtig mooi. En daarom wilde hij eigenlijk de andere kant leren kennen. Dus niet het stemmen, maar juist het campagnevoeren. En daarom zocht hij Meili Vos op. Dus nummer twintig van de lijst van de PvdA. En Meili Vos vertelde hem hoe je goed campagne voert. Je begint altijd met gewoon een roos uitdelen. Vinden mensen hartstikke leuk en dan krijg je ook een gesprek en... Uh... En dan kom ik ook wel eens gewoon mensen tegen. Ja, ik ga natuurlijk hartstikke VVD stemmen. En daar besteed ik dan niet al te veel tijd aan. Maar ik vind het altijd wel leuk om met ze te praten. Maar eh, het zijn vooral de mensen die nog het echt niet weten. En met hen proberen we dan echt een gesprek aan te gaan. Aan de overkant zie ik dan een standje staan van de SP met een kartonnen roemer. Dat, dat is één grote strijd hier. Ja, en zij proberen natuurlijk ook hetzelfde. En we willen natuurlijk allemaal dat mensen links stemmen. En dan hebben wij natuurlijk het liefst dat ze op de PvdA links stemmen. Maar goed, we gaan het zien. Ja. Campagne voeren, ik zat er even over na te denken. Ik heb net nog zo'n oorlogspelletje op de Playstation gespeeld. Dan, dan kom je eerst bij elkaar en ga je dan vervolgens met z'n allen uit elkaar om je doel te bereiken, laat maar zeggen. Is dat ook een beetje campagne voeren? Want, want uh, jullie leider zit nu in Utrecht. U bent in Nijmegen om campagne te voeren. Is het een beetje te vergelijken met zo'n schietspelletje? Nou, en dan ken ik die schietspelletjes ook niet. Nee, het is... Um, ja, wat, ja, ik, ik, ik, ik zou niet met een spelletje kunnen vergelijken, denk ik. Nee, dus we weten allemaal wat we willen. We willen zoveel mogelijk mensen bereiken en veel mensen, zoveel mogelijk mensen proberen links te laten stemmen. Ook zoveel mogelijk mensen te laten stemmen, want je wil niet weten hoeveel mensen niet stemmen of niet weten dat, dat je woensdag, dat je 12 september mag stemmen. Uh, dus morgen. Dus ja, dat is ons belangrijkste doel. En natuurlijk, we houden gewoon contact via de telefoon en de mail en zo van waar ben jij, waar ben jij, waar, waar ben jij. Maar die schietspelletjes bijvoorbeeld, mijn moeder verboten me vroeger. Wat vindt de PvdA van, van die schietspelletjes? We gaan er vanuit, zeg maar, dat je als ouder ook wel een beetje weet wat je kind doet. En als je kind, ik weet niet hoe jij erop reageert, als hij daar helemaal agressief van reageert, Maar helemaal verbieden, ja, daar ben ik ook niet zo voor, nee. Kun je me een beetje leren wat de, de, de fijne kneepjes van het vak als je het hebt over campagnevoeren? Uh, nou, je moet dus heel duidelijk je boodschap weten, je moet, uh, als mensen je vragen waarom zou ik op de PvdA stemmen, dan moet je dat verhaal ook heel duidelijk hebben. Vervolgens moet je niet zagrijnigd zijn. Vinden mensen helemaal niet leuk, maar dan moet je ook niet helemaal niet campagne gaan voeren, dus je moet ook wel goede zin hebben. Nou dat hebben we tegenwoordig wel, want het gaat hartstikke goed ook. Um, ja, en je moet ook een beetje lef hebben. Veel mensen vinden het een beetje eng om mensen zomaar aan te spreken. Uh, en je moet niet bang zijn om campagne te voeren. En af en toe zeggen mensen wel eens nee, dan moet je er ook niet gelijk zagrijnigd van worden. Um, dus dat is het beter. Je verhaal goed hebben, je humeur moet goed zijn. Uh, en je moet ook geloven dat je gaat winnen. Ik, ik zag u net met een toekomstige kiezer staan praten. Ik vond het er heel gezellig uitzien. Bereidt u dat soort gesprekjes een beetje voor? Nee, nee. Want ja, iedereen is natuurlijk anders. Hè? Kijk, ik heb gewoon goede zin en ik heb mijn verhaal wel klaar. Maar wat mensen vragen, hoe mensen reageren. Met de een kan je ontzettend dolle en de ander wil een heel serieus gesprek. Weet je niet. Maar je moet gewoon een beetje openstaan. Staat Meili Vos niet s ochtends voor de spiegel eventjes te kijken hoe je dat uh, aan gaat pakken? Nee, dat moet, dat moet ik vaker doen, want ik ging dus net de deur uit. En toen zei mijn vrienden, schat, er zit nog Tampasta op je gezicht. Dus ik moet, vaker naar ik moet wel eens vaker in de spiegel kijken. Heeft u wel eens nare ervaringen gehad met die campagne? Nee, het allernaarste is dat mensen zeggen, ik wil geen roos. Nou, dat, dat is niet leuk, weet je, het, dat voelt een soort van afwijzing. Uh, maar dat is eigenlijk het allenaars. Is Is dit ook het leukste van het werk? Dit eigenlijk, ja, dit is wel heel erg top. Uh, het is leuk, het is leerzaam. Uh, soms zit je echt gewoon een uur te kletsen terwijl je eigenlijk maar vijf minuten had bedacht, zeg maar, om met een kiezer te kletsen. Ja, maar goed, maar dat komt gewoon een omdat, ja, ik, ik, uh, ik ben wel van de gezellige. He, wat ik wel heel erg kikker vind, als je dus mensen die nog zweven, die nog twijfelen, dat je dus door een goed verhaal hen kan overhalen om toch op de PvdA te stemmen. En daar is het om te doen. Wat, wat is nou, Miley Vos, de, de, de voorspelling voor morgen? Wat, wat verwacht u? Ik denk dat wij groter worden dan de VVD en dat we 35 zetels gaan halen. U hoorde onze 17-jarige verslaggever Rens Schooseling met Meili Vos. Wie weet wordt hij ooit ook nog wel een echte campagnevoerder. Dat zullen we allemaal zien. Onze, uh, ja, onze gast van vandaag in de studio, onze band eigenlijk, zit er eentje. Jessie Maria, ze gaat haar laatste nummer spelen bij ons in de studio. Het heet In Italy. You can run, run like the wind, but it won't come after you. You take a deep dive into the day. How we all got stuff to do, to do. Tell 'em, tell 'em about it. Take away all the doubt. Tell it as if it is your best. Shaker and or to do what you gotta Just another countdown before the clock strikes six again, again. You can turn around, turn your head, but you never know where or when. No, no, no, no, no, no, no. Tell them, tell them about it, take We ought to doubt Tell it as if it is your best. She goes. applausje, Jessie Maria, ja. met en dan In Italië. Er zijn nog duizenden luisteraars die achter hun radio ook, ook meeklappen. Nee. Schrijf even aan, we gaan nog even met je praten. Want je bent bezig met, met een nieuwe plaat, hadden we ook gelezen. Vertel er eens over. Ja, ja, dat klopt. Ik ben afgelopen paar jaar heel veel aan het schrijven geweest... en in de studio bezig geweest met Holger Schwed, mijn producer... En uh, nu is, uh, zijn we druk op zoek naar uh, misschien wat uh, partners in de zin van platenmaatschappijen en dat soort uh, zaken. Om te kijken of er uh, wat plannen gesmeden kunnen worden om dan begin volgend jaar met een plaat te komen. Maar dan is een voorprogramma bij Céla Su, een grote Belgische artiest. En uh, yeah. 3FM Series Talent, dat je veel gedraaid wordt uh, bij. Uh, onze publieke collega's met hun hitzender. Ja. Dat lijkt me wel een lekker begin. Daar kan je wel mee aankomen, denk ik, bij een paar uh, plaatmaatschappijen. Of werkt het niet zo eenvoudig? Ja, het, het helpt natuurlijk zeker. Dus het is, uh, het zeker, ja, het is een, een goede zet, een goed stapje. Maar uh, jij ja, moet natuurlijk wel altijd gewoon nog maar een goed uh, soort partnerschap uh, of zo zien te vinden, dat mensen ook hetzelfde willen als wat jij wilt, zeg maar. Iedereen heeft natuurlijk altijd wel vaak zo. Zijn. En wat wil je dan? Nou ja, in, in, qua muzikale opzichten weet je wel of je echt hetzelfde... Ja, natuurlijk wil ik het liefst gewoon de sound uh, neerzetten zoals ik die voor ogen heb. Dus... Uh... Ja, dat is wel uh, even een zoek, toch? Je trottel al bij uh, Basella Soer. Komt zij misschien nog terug op jouw eventuele album? Nou, ik zou het geen straf vinden. <laughs> ja, uh, als de mij ligt wel. Maar zie uh, haar maar nu, maar ze heeft te bereiken. die vliegt heel de, heel de wereld over. Nou, misschien kun je met haar mee. Zo ja. van, uh, ik ja. doe je backup en ik uh, val af en toe hoe je in als je niet lekker voelt. Ja, dat soort dingen. <laughs> nou, geen verkeerd idee. Nee. Waar kunnen mensen je vinden als ze je willen uh, zoeken op het internet? Of willen boeken. Of uh, willen boeken nou ja, op jessiemaria.com uh, vind je alles. Dus we hebben ook een link naar mijn Twitter en Facebook en e mailadres jessiemaria.com yeah. Dankjewel voor je komst naar de studio. Was leuk. Wij vonden het in ieder geval prachtig. En, Dankjewel. Uh, tot snel. Ja, maar we Thanks. spreken het al uh, twee uur lang in de WNL-verkiezingsnacht. Nog een paar uur en dan gaan de stembussen open... Tichtdebatten, debatten, flyers, campagnevideo's. Ja, we hebben eigenlijk alles al gehad. Het campagnegeweld gaat nu langzaam een beetje afdruppelen. Maar wij houden er natuurlijk nog even niet mee op tot zes uur. En dus vragen we al de hele nacht trouwe politieke volgers naar hun campagnemoment. En nu is de beurt aan Erik van Brugge. Goedemorgen. Goedemorgen. Hoe heeft u naar deze campagne gekeken? Nou, het werd uiteindelijk... Uh, het kon wat langzaam op gang. En het uh, duurde tot uh, 2,5 week voor de verkiezingen. Dus eigenlijk pas... Nou, bijna net twee weken terug voordat het echt uh, begon. Mm -hmm. en ik denk dat dat voor sommige partijen echt een, een verkeerde gok geweest is om ze laten beginnen. Want daardoor uh, moest je in 2,5 weken ook eventueel dat fouten we gaan herstellen. Maar nou, ik denk dat dat de VVD en de SP niet echt goed gedaan heeft. Nee. Maar verder was het, daarna werd het opeens in tweeënhalve weken uh, toch een vrij boeiende campagne. En als u dan kijkt naar uw favoriete campagne moment, welk moment is dat? dat is, ik denk toch dat het alles bepalend is geweest, het premier debat van RTL. Uh, dus de, de, het echte echt de eerste debat van de campagne waar Roemer, Wilders, Rutte en Samson bij waren. Um, dat is het moment geweest waarop ook uh, nou, een beetje Roemer door de mand viel. En waar Samson niet zien dat hij toch de verrassing van de campagne zou kunnen gaan worden. Um, en een van die fragmenten die, uh, die daarbij zitten is het fragment waarin uh, mensen antwoord moeten geven op de vraag of uh, Griekenland nog extra geld zou krijgen of niet. En um, ze moeten even naar dat fragment gaan luisteren. Het is niet alleen de verschillen tussen arm en rijk. Maar ook tussen die bevolkingsgroepen. En u spreekt nu mooie woorden. Maar de afgelopen twee jaar was voor velen van hen dit land geen thuis. Ik had een Turkse straatcoachcollega die zich richtte op Nederland. Die hier iets wilde maken. Maar zich de afgelopen twee jaar steeds meer is gaan richten op Turkije. Omdat hij daar opeens meer van verwacht. Wat voor land worden wij als de jeugd geen toekomst hier meer ziet? Wat voor land heeft u ervan gemaakt? Door te zwijgen over een Polen-meldpunt. Waardoor hele, een hele bevolkingsgroep zich beledigd voelde. Kijk. Waarom zweeg u toen? Waarom toonde u geen leiderschap toen het nodig was? Uw antwoord verraadt ook uw gezichtspunt. U praat in maatregelen. U praat in termen van inkomens en uitkeringen. Nee, Daar had... kunnen we het nog wel over eens worden. Maar waar, fundamenteel, waar wij fundamenteel anders over denken... is wat je uitstraalt naar mensen. Wij hadden de afgelopen twee jaar een premier... die het liet gebeuren. Hoe hele bevolkingsgroepen werden weggezet. U zweeg... U riep iets over een rood stuk vlees, maar u liet die mensen in de steek. Dus nee, waarom ik deed u dat? En als u, als u dit nou terug hoort, wat voor gevoel roept dat bij u op? Nou, kijk, wat hier gebeurt is dus eigenlijk exemplarisch voor de stijl die Samsom gekozen heeft in deze campagne. Uh, hij heeft een beetje, waar alle andere lijstjes grote woorden hebben en uh, veel dingen beloven, uh, heeft hij een stijl gekozen waarvan hij zegt: van, Jongens, ik wil eerlijk zijn met de kiezer. Ik wil niet dingen gaan beloven die ik later niet gelaan waarmaken. Ik wil mensen erop wijzen dat er uh, moeilijke beslissingen te nemen zijn. En uh, nou ja, daar moeten we gewoon uh, helder over zijn. Hij deed dat vanavond overigens ook weer in het afsluitende debat. Waarin hij dat nadrukkelijk nog een keer zei, kreeg hier ook luid applaus voor. En ik denk dat dit, uh, dus de, deze stijl, deze inhoud uh, geweest is waardoor Samsung zo hoog kan stijgen in de peilingen nu. Maar als we waardoor... kijken, is hij wel eerlijk? En, iedere lijsttrekker probeert de feiten aan zijn hand te zetten. Dat we duidelijk over zijn. Dus dat zal ook bij de PvdA gebeuren. Um, ik heb niet gezien dat hij echt op leugens betrapt is de afgelopen campagne. Dat gebeurde de eerste week wel over Rutte, die een aantal dingen echt verkeerd zei, die niet waar waren. Maar uh, hij heeft een, een, een, ik vind het knap dat hij zich heeft ontwikkeld, wat hij nog niet, eerder niet, niet zo sterk had. Waar uh, mensen herkennen van, hé, hey, dit is de stijl van politiek bedrijven, waar ik me bij kan herkennen. En ik hoop dat mocht hij in de regering komen, dat kan volhouden, want dat is dan wel uh, de volgende uitdaging. Nou, Samson is duidelijk uh, al een winnaar, of hij nou uh, premier wordt of niet. Als u nou naar de andere partijen kijkt, waar bent u echt een beetje van... nou, dat ben, daar ben ik me echt tegengevallen. Nou, ik ben, ik ben toch een beetje geschokt eigenlijk... door de manier waarop de VVD deze campagne ingegaan is. Over um, campagne technisch zit het best wel goed in elkaar. Ze hadden echt fantastische betaalde publiciteit ingekocht. Op internet waren ze verder het beste. Uh, als je kijkt naar hoe ze, dat, uh, hoe ze daar gedaan hebben, ze waren overal zichtbaar... Maar ik vind het onbegrijpelijk dat de VVD gekozen heeft voor, ten eerste die hele korte campagne, 2,5 week. door ze nauwelijks eigenlijk tijd kregen om in het begin, toen het wat horten en stotend verliep, weer terug te kunnen komen. En tweede is dat ze toch heeft gekozen voor een hele negatieve campagne. Waarin ze de socialisten aanvielen, in de PvdA en de SP als een en hetzelfde een, ding waarin... Uh, ...waarschuwd werd voor een bedreiging voor Nederland... ...als, als links aan de macht Had zou komen. dat viel we me tegen. We danken ja, u voor ja. uw toelichting. Erik van Brugge, campagnestratege. En ook de komende twee uur gaan we het nog hebben op Radio 1... ...over het eind eigenlijk van de campagne... ...en dus het begin van de verkiezingsdag. Dan komen er nog meer politiek analisten en uh, volgers... ...en politieke dieren, of hoe zullen we ze noemen... ...komen allemaal terug om hun campagnemomenten, de campagnemomenten, te bespreken ja, met ons. Ja, zo gaan we onder andere met Richard de Mos praten... en ook ja. met EO-presentator Herman Wechter. Je kent hem wel als die blonde jongen van de EO. Want hij maakt ook kans op een plek in de Kamer. En ook hebben we dit uur, het volgende uur eigenlijk, een studiogast. En dat is CDA-kandidaat Dave Ensberg. En hij gaat zo meteen vertellen over zijn campagne en hoe dat allemaal is gegaan. En hij is al even bij ons aangeschoven. Zit je al helemaal gezetteld in je stoel? Zeker, heerlijk. Kijk, kijk je bent ook goed fit in je campagne. Dat is natuurlijk het einde eigenlijk. Ja, nee, ik ben 28 jaar en ik ben ontzettend fit. Kijk, dat is goed om te horen. Nog even snel koffie halen tijdens het nieuws van de NOS. En dan kunnen we beginnen aan het derde uur van deze verkiezingsnacht. Nog steeds wakker. BNL. Nieuws in de nacht.